Het is volgens IMF-directeur Lagarde goed dat Nederland een jaar extra krijgt... om het begrotingstekort terug te dringen tot onder 3 procent van het bruto binnenlands product. In Nieuwsuur zei ze dat ze blij is met het besluit van de Europese Commissie om meer tijd te geven. Lagarde vindt verder dat het makkelijker moet worden om een bedrijf op te richten... dat er meer moet worden geïnvesteerd in onderzoek. Noord-Korea heeft twee raketten weggehaald bij de lanceerbasis in het oosten van het land. Dat melden Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Volgens hen duidt dat op een vermindering van de spanning in de regio. De middellange afstandsraketten werden enkele weken geleden... naar de Oostkust gebracht, waardoor de spanning in de regio opliep. De Libris Literatuurprijs is gewonnen door Tommy Wieringa... voor zijn boek Dit zijn de namen. Het boek gaat over een groep vluchtelingen met verschillende achtergronden... die terechtkomt in een stad aan de rand van een steppe. Volgens de jury grossiert Wieringa in schilderachtige beelden... prachtig geformuleerde zinnen en tot reflectie nodende gebeurtenissen. Bij de prijs wordt een bedrag van 50.000 euro. De Amerikaanse zangeres Lauren Hill moet drie maanden de gevangenis in... vanwege belastingontduiking. Hill betaalde tussen 2005 en 2007 geen belasting... over ongeveer 1,8 miljoen dollar aan inkomsten. Ze krijgt bovendien drie maanden huisarrest en een boete. Lauren Hill brak in de jaren 90 door als zangeres van de Fuji's. Later ging ze solo verder. Het weer in het Zuidoosten neemt vanaf de bewolking toe. In Limburg valt mogelijk al een bui...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 Met Saskia Weerstand. one kind. So hush, not shout, and don't cry. We'll Meeviel was dat uh, om het maar vrolijk te beginnen, zo om vier uur s'nachts. Ja, in de studio uh, zit Willem en Willem is druk aan het typen. Willem is namelijk schrijver, Willem Klaassen. Heeft al één boek uitgebracht en is wellicht nu bezig met zijn tweede boek. Ja, dat is een beetje een, een, een moeilijk verhaal. Want uh, ik uh, heb daar ja, bijna anderhalf jaar aan gewerkt, maar afgelopen vrijdag, vlak voordat ik uh, gebeld werd. Uh, om uh, hiervoor uitgenodigd werd. Toen uh, heb ik besloten om dat mee te stoppen op het uh, verhaal met je weg boek te hè. Ja. ja, ja. Ik ben heel dus benieuwd dat, is... dat dat verhaal. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik wil ik heel graag weten. Maar misschien is dit boek wat je nu typt wel. Uh, ja, misschien gaat het hier uh, als vervanging. Dit het ja, <laughs> ja, ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja, en ik heb ook een singer-songwriter. Tom heb ik een ja. studio. Tom Sibum. Is dat je echte achternaam? Um, nou, eigenlijk is mijn artiestnaam dus ook Sibum. Ja. Maar dat is het met een C. En normaal, uh, mijn eigen, eigen naam is iets anders gegeven. Ja, precies. Dus het ja. is wel je achternaam, maar dan op een uh, chique manier. Ja, ja, ja de, de, ergens, ergens online staat er een hele stamboom van mijn familie. En de, onder andere komt die versie ook langs. En ik vond die versie eigenlijk het mooiste. Leuk, leuk, ja. leuk, leuk. Ja, ze zijn hier allebei in de studio. Dus uh, daar gaan we natuurlijk mee kletsen. Maar eerst naar een beller. Want ik heb mevrouw Van de Wouw aan de telefoon. Goedenacht. Hallo. Hi, u heeft ook een boek geschreven. ja. En waar gaat dat boek over? Nou, dat is uh, een soort autobiografie. Want ik, was, ik ben in een heel klein Brabants dorpje geboren. Ik was echt een Brabants tutje. Ja. En dat ben ik jaren gebleven. En dat heb ik in een verhaalvorm gezet. Zo van, ik zie een, een landgoed waar ik loop en met mijn ouders aan de hand. Hier blijven alles dus slecht en zo. Daar ja, hoorde ik muziek, waar ik gek op ben. Maar dat mocht niet dansen, mocht niet toneel, mocht niet. Alles was gevaarlijk. En zo ben ik groot gegroeid tot ik uh, weg uitgebroken ben. En dat heb ik in verhaal voor hem gezet. Het dorp ontvlucht ben, ik, ben. Ja. Ja. Met, met vallen en opstaan. Ik had zelfs al een kind voor ik trouwde. Dus dat was... Oeh, hoe stoute wij het, weet je wel. Ja, dat kon allemaal niet in het dorp. Nee, dat kon allemaal niet. En nu ben ik inmiddels 75 hm. en dan nou moet ik het onderhand iets mee doen. Dan heb ik het aan twee bevriende mensen laten lezen en die zeggen allebei: daar moet je meer mee doen dan niet laten liggen. Ja, en hey, zo, is het schrijven van een boek, hè, een, uh, schrijven van een autobiografisch boek, helpt dat om uh, dingen ja? te verwerken in je leven of is dat ja, uh... anders? naar dingen te gaan kijken. Want ik ben jaren ontzettend boos geweest op mijn moeder, want Waar ik aan begon, want ik heb de quiz al verloren voor ik begonnen ben. Stop er maar mee. Ja. Dus, de, maar nou heb ik uh, door het schrijven ontdekt waarom ze zo deed. Nou denk ik, och, och, och, wat jammer dat ik er niet heb begrepen toen. Er komt ineens begrip. Ja. Want wat, wat, waar kwam je dan achter tijdens het schrijven? Wat, wat was dat zeg maar? Waar lag dat linkje dat je dacht, hé, hey, misschien heeft mijn moeder dat wel. Dat mijn moeder zelf eigenlijk heel, heel, heel, heel zielig was. Hmm. En beknot werd, dus niet wist hoe ze ons als kinderen, want ze hadden vier, ja. meer ruimte moest geven. Dus ze beknotte ons ook heel erg. Dus eigenlijk vanuit haar eigen opvoeding ging dat door naar jouw opvoeding. Ja. ja. En dat heb je eigenlijk door, ja. zeg maar door dat boek wat je ja. geschreven hebt, ben je daar eigenlijk achter gekomen? Ja, ze had dingen, ze vertelde wel eens, wel eens iets. Bij broertje, was bijvoorbeeld bij oudere broertje. Was op een dag verschrikkelijk stout geweest, in haar ogen dan. Mm -hmm. had Wat had hij gedaan? Met stout. Hij had staan plassen met een andere jongetje wie de grootste plassen had. Oh, en dat was toch. Ja, dat, dat kan natuurlijk toch. helemaal niet. Nee. Nee. En als hij dat toch een keer deed, dan koop ik nog een broertje of een zusje. En in die nacht ben ik geboren. Ah. Dus mijn broer heeft me levenslang als straf gezien. Oh, nou, dat is ook niet fijn. En dat, daar begin ik dan eigenlijk mee. Ik ben geboren een strafmaatregel voor mijn broer. Ja. En ja, begin zo, van uw boek. Ja, en zo heb ik eigenlijk... Uh, ja, wat milder gekeken naar die dingen. En ik ben wat familieonderzoek gaan doen. Dan heb ik dat allemaal wel goed gezien. Ja. En dat... Toen kreeg ik nog een heleboel hele oude foto's. waar niemand iets mee deed. En ik toevallig wel. Ja. En dan kom je achter dingen. En dan denk je, die. Bent u blij dat u een boek geschreven heeft daarover? Nou, ik ben wel blij dat ik het anders ben gaan zien. Want ik heb nog een zus onder mij. En die, als je daarover met mijn moeder begint... Oeh, dan wordt ze zo boos. Ja, en dat ik, vindt ze niet uit? Ja, dat, men, dat men kon niet anders. Dat kon echt niet anders. En dan vraag ik wel eens aan mijn zus... waar speelden wij vroeger mee? Wij speelden nooit. Nee. Ik moest al de huishoudelijke dingen doen. Haar op schilder, De waswissel, wasbord. En... De, we speelden gewoon ergens mee. Nee. En dan denk ik, ja, waarom niet? Ja, was er geen geld voor? Nee, ze, kon, ze wist niet hoe ze moest spelen, want ze was zelf veertien toen ze werkte. Ik kocht trouwens, dat gaat niet om. Hm. Maar en en, en dit, heeft u ook uh, heeft u dit, oh, dit boek zeg maar, ook laten lezen aan familie? Of, uh... Ja, eentje vindt het superspannend. spannend. Ja. er zo, uit zo'n Brabantse trutje, want ik was ook... Door, een, door ziek zijn was ik zelfs ten node opgeschreven. Dan nou ben ik 1,90 meter. 90. Nou, kijk aan. Dus dat is aardig veranderd. Ja. Eh, dus een ander zegt het is spannend. En weer een, denk ik ben benieuwd hoe het afloopt met dat kind. Maar er staan ook, ik heb ook een heleboel stoute dingen gedaan. Dus als ik het uit ga geven, dan zal ik misschien zelfs voor de rechtbank moeten komen. Want ik heb niks gelogen. Nee, oh, nou, dat, dat is dan wel even spannend. Eh, is er dat al een is, titel voor het boek? Nou, die heb ik al wel twintig keer gehad, maar ik kan geen pakkende vinden. Ah, nou, dan kijk ik even naar Willem. Nou, ik, ik zat te denken aan Brabant Stutje, of heb je... Nou ja, stond hij er al op, op de lijst? Nee, dit Brabant Stutje, vond ik negatief klinken, maar ik was het wel. Ik vind het wel een grappige titel. Ja, het ik ben nou, in, interieur... nou niet meer in het dorp, hoor. Ik ben door heel Nederland gaan wonen. Nee, ik, eigenlijk... Ik snap het, maar dan, ja, misschien is dan het effect uh, sterker als je daarmee, als dat de titel is en dat er dan blijkt dat, dat je dat uiteindelijk niet meer bent of zo. Maar dat je, dat je daarmee begonnen bent. Brabant's Tutje, ja. Maar ik dan, dan het het niet, je je voor Brabant, voor Brabant alleen dan. Of Tutje. Maar ja, ja tutje. ik weet het ook niet. Ik heb natuurlijk niks gelezen. Ik vind, ik vind het wel een catchy titel. Hij blijft ja. wel hangen, Brabant's Tutje. Ja. Ja, gelukkig, ja. Hé, hey, en uh, mevrouw Van der Wouw, had ik nou ook begrepen dat u nog een vraag had aan Willem? Ja, oh. hoe ik het uit moest geven? Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe geef je nou eigenlijk een boek uit? Hoe doe je dat ja, nou? Ja, dat is moeilijk, ja. Um, ja, hoe geef je uit? Uh, ja, je kunt uh, je manuscript opsturen naar een uitgever. Ja, um, Dan kan dat via de mail. Ja. Uh, nou ja, het kan via de mail. Meestal willen ze. Ze hebben vaak op hun websites hebben ze een reglement staan hoe je dat het beste kunt doen. En dat kan. Uh, ja. Soms is dat uh, op papier je dat moet, je het per post. Ik zou weten welke, welke website? Van, uh, van de uitgever. Je moet, ik denk dat je in eerste plaats. Een, uh, een uitgever uh, uh, moet bestuderen welke uitgever bij je past. Want de ene uitgever richt zich meer op een bepaald genre en de andere weer op een ander genre. En welke maar, uitgever erbij past. Commercieel zijn ze natuurlijk allemaal. Hmm, sorry? Commercieel zijn ze natuurlijk allemaal. Ja, ze moeten allemaal de broeken ophouden. Dus ja. <lacht> ja. Maar uh, ze hebben natuurlijk wel, uh, hoe heet dat, voor een goed verhaal uh, zullen zij, uh, ja, dat, dat verkoopt uiteindelijk. En je kunt nooit. Je kunt, ze kunnen niet van tevoren kunnen ze, uh, kun, weten ze of, of een boek sla. Ja, ze, ze, hebben natuurlijk, nee. ze, we, ze hebben kansen, maar er zijn ook genoeg boeken die, die, ze, die, hoog, die ze hoog hebben ingezet en niet hebben gered. En weer boeken die heel veel uitgevers nee hebben gezegd en die uiteindelijk en moet toch ik succes dan Eerst laten redigeren? Um, ja, dat kan. Uh, ja, dat kan. Dat is misschien wel. Dat werkt wel vaak beter als het geredigeerd is. Maar uiteindelijk hebben ze op de uitgeverij hebben ze daar ook uh, mensen voor. Maar ja, ja. Maar, ja het, het staat wel beter als het uh, geredigeerd is. Maar ik denk ook dat je met het insturen... Uh, het werkt vaak ook om uh, in contact, op een andere manier in contact te komen. Want je komt vaak op een grote stapel terecht. En, ja. uh, en dan zou een, een schrijfwedstrijd of een... Uh, een uh, of op een, op een andere manier uh, in contact te komen met een uitgever zou goed werken. Ja, Daar houden we helemaal niet van. Maar nee. misschien uh, kunt u iemand vragen die het voor u kunt doen. Dat, dat zou kunnen. Ik heb wel eens gehoord, maar ik kan niet vinden dat uitgeverij Sara alleen boeken uitgeeft van of door vrouwen geschreven. Oh, dat zou heel goed kunnen. De naam doet het wel vermoeden, maar ja, ik, het ja, zeg ik mij ken, zo niet Ja, Ik ken de uitgever niet, maar dan, uh, ja, dat zou goed kunnen. En... Misschien is dat dan een. Als u daar Het is ook goed als u bijvoorbeeld in, de, in, de brief, in, in een brief vermeldt bij, bij het manuscript. Uh, waarom u voor deze uitgever kiest. En, en heel kort vertelt waar het verhaal over gaat. Want vaak, als, als, u, als u alleen een, uh, een manuscript inlevert. dan krijgen ze een bom tekst. En dan moeten ze daar maar een beetje. Ja, ze natuurlijk krijgen natuurlijk heel veel binnen. En dan is het fijn als ze al weten waar het over gaat. En vaak is het maar nee. één of twee hoofdstukken al voldoende... voor hun om te zeggen van, nou, dit, dit heeft potentie, hier willen we meer van lezen. Of... Uh, ja. Hm. Dus ja, dat werkt vaak het best Als we meteen zo'n hele stapel papier krijgen, dan... ja, ja dat, dat uh, hoeft niet per se iets op te leven. Want ik sta er wel zelf verbaasd over... wat een mens allemaal niet kan doen met hun leven. En dat heb ik mezelf ook afgevraagd en dat heb ik beschreven... Ja. Ik vind het soms zelfs spannend. Hm. Nou, ik, vind het, ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het leuk dat u al een heel boek geschreven heeft. Ik, uh, ik, vind, ik vind het een leuk ja. verhaal, mevrouw Van der ja, Wel. Ja, dat klinkt wel goed. Ik, ik hoop ook echt dat u het gaat uitgeven. Oké, okay, dan stuur ik er eentje naar jullie. Ja, nou, dat, dat <laughs> lijkt ons heel erg leuk. Ja, dan zorg ik ook okay. dat Willem er eentje krijgt en dan ja. uh, gaan en wij... Uh, jullie jullie uitzending geweldig, Dan wil ik nog even dag te zeggen. Nou, kijk, dat is leuk nieuws. Dat uh, gaan het? we ook in het boek verwerken, Willem. Ja, ja. <laughs> okay. Dank u dat wel voor graag. het bellen, mevrouw Van der Wouw. En een hele okay. fijne nacht nog. Dankjewel. je wel. Bye -bye. Dag. En we gaan naar uh, Ton met live muziek. Ah, kijk eens aan. Ik ga weer een nummertje doen. Ja, jij gaat een nummertje doen. Ja. My Home heet het. Nou weet ja. ik dat je hometown uh, Zwolle is. Ja, ja. Gaat het daar ook over? Uh, ja, er ja, zit een hele kleine kritische noot in... dat uh, de cafés zo iets te vroeg liggen aan. Ah, oké. Okay. Je, uh, je houdt wel van het stappen. Uh, nou, je, ja. Ik, dit, dit, ik ga wel eens een keer stappen en dan, dan vind ik wel dat... het. Hoe laat gaan ze dicht in zwolle? Nou, dit, dat, dat, dat verandert wel eens een keer. Maar uh, ik ben wel eens een keer voor de dichte duur van vier uur of zo. Ah uh, oh ja, ja. Dat vind ik op zich wel redelijk. Dan had je nog eigenlijk oh. een biertje willen doen. Ja, ja. ja. Als, je, als je dan om één uur begint, dan is dat... Uh, ja. Nou, dat is goed nieuws. Wij gaan nog niet dicht, tot zes uur niet. Dus nee, uh, blijf nee. nog even hangen hier in de studio. Dan gaan wij luisteren naar uh, Ton Sibum met zijn uh, ja, live muziek. En de gitaar die, die leeft nog. Ik weet niet of u het gehoord heeft zojuist. Maar die maakte een, een klein sprongetje hier in de studio. Die belandde op de grond. Maar hij doet het gelukkig nog, hè? je gitaar. Ja. Ja, ja, ja, ja. hij ja. is getest. Het is en een al. beetje een soort uh, ja, Tom Waits uh, nummertje. Een beetje een... Ja, het is nacht, uh, nachtwerk. Het is nachtwerk. Ik ben heel benieuwd. Het is Tot al vier uur, maar dit gaat 5 uur. Dus... Uh, Kijk, <laughs> live hier in de studio, Radio 1. It's five o'clock in the morning, the sun is coming up. I've checked every bar door in the city and it's locked I don't know where I'm going, so I believe I might go home. Another night in the city, and I am alone. But going home, am I bad? going home Where nobody waits for me My bed is big and cold It's a king size When I spread my arms I can't reach both sides There's a lot of room Next to me But it's only pillows I can see Oh, my home's where I Sometimes I like to pretend that you're here with me When I close my eyes that you're loving as I see But then I realize that you're just a fantasy And I don't know if we'll ever be Going home together Going home when we love each other Well, now I'm wandering down a city street I walk past the place where we used to meet Some stories going through my head about the moments then Here's my door I'm home again Who oh, my home My home, ja. Kijk, we kunnen niet heel hard klappen hier, maar het is wel echt gemeen, want ik vind het echt uh, mooie liedjes. Ja, dankjewel. Ja. Yeah. Hey, my home. <laughs> ja. het ging eigenlijk over de kroegtijden. Dat, verhaald, maar... dat, dat zijn dat eigenlijk wel een soort dingetjes wat ik zelf probeerde te doen. Ja. Yeah. Verhalen de teksten, want dat vind ik zelf eigenlijk ook het mooiste. Ja. Yeah. Hey, is... Jij, uh, ik heb begrepen dat jij uh, uh, zo meteen gewoon weer moet werken. Ja. Dus uh, je zit een beetje krap in de tijd. Ja. Maar je hebt nog wel een hele mooie cover die je wilt spelen. Ja, klopt. Ja. Dat, is, uh, dat is ook een beetje van dezelfde... In mijn oog in ieder geval een beetje dezelfde categorie als dat, dat het nummer waar ik aan had gevraagd. Mm -hmm. um, een tranentrekker? Nou, dat niet per se. Het, het, het, het, eigenlijk het is het van de Weakertons dan. Dat ja. is eigenlijk nog veel poëtischer. Dus okay. het is heel erg... Um, het, het gaat over het over, over leven in de stad. En dan uh, worden bijvoorbeeld de, de scherpe ellebogen van iemand in de, uh, in de metro omschreven. Kijk, dat, dat, dat geeft al heel veel weer van hoe je dan in zo'n metro staat. Natuurlijk, als je, als je die scherpe ellebogen ja. om je heen hebt. Ja. Dus eigenlijk dingen. heel uh, poëtisch en uh, met woorden ja. gespeeld, zeg maar. Ja, ja dat dat hij, ze hebben allemaal van zulke teksten. Het gaat inderdaad ook nog heel veel over de liefde, maar dit gaat dan echt over hun, hun stadje. Ja. En hun visie op uh, het leven in hun stad. Nou, ik uh, ben heel benieuwd. Ja, je mag ja, ik hem gelijk gaan spelen. Ik pak even de tekst, want ik vind het altijd zo zonde... Als ik een, uh, oh, een, koffer, als ik een koffer verkeerd ga schrijven, ja. spelen, dan, ja, dan is ja, het helemaal ja. zonde. Ja, die tekst is dan natuurlijk al een keer geschreven door iemand anders. Dus dan moet je het wel uh, zo houden. Kijk, als je je eigen liedjes iets omdraait, dan... Uh, ja, dan nee, dat, dat, het dat, valt het op zich ook niet zo op, hè. Maar nee. de, de, de, ik vind het altijd wel zonde als ik uh, iemand anders tekst dan helemaal verkeerd ga zingen. Ja, ja, ja, ja. En nu heb ik deze wel vaker gespeeld, hoor. Dat is niet... Uh, maar, uh, ja, ik was in ieder geval al helemaal verliefd op het gitaariedeltje. En dat okay. ga ik nu ook zelf wel doen, maar het is one great city trouwens. Komt ie. Live. <laughs> Late afternoon, another day is nearly done. dark gray is breaking through light of one The thousand sharpened elbows in the underground That hardly hurried sound Feet on polished floors And in the dollar stores The catalogs are closing up He's trying not to say I hate Winnipeg The driver checks this mirror Seven minutes late The crowd is right As restlessness enunciates The gas is sucked The jets were lousy anyway Same mood every day in the turning lane. Someone started again, he's talking to himself. And here's the prize I guess we beat his phrase I hate a winner back. Up above the south, leading into sky, a golden business boy. Watch the north and I sing, I love this town. Let a marching and ball proclaim, I hate Winnipeg. Ja, prachtig. Ja, ik, ik ben. Het origineel is ongeveer hetzelfde. Ja. Ik ben echt helemaal verliefd op dit stuk. Op liedjes als deze. Ja. Ze hebben albums vol ermee staan, maar dit, ja. Ze staan je ook goed, als ja. in bij je stem. Ja, dank je. Ja. ja. Het past, het past heel mooi bij. Ik geef jou de komende halve minuut om schaamteloze reclame te maken voor jezelf. Ja. Ton, waar kunnen de mensen jou vinden? Nou, Heb je optredens nog het staan? is vooral nog de, de social media. Dus Facebook, Twitter en, uh, uh, en YouTube. Dus okay. het, is, uh, het is allemaal uh, Cibum. Dus C-I-B-U-M. En als je dat opzoekt, uh, dan eigenlijk kan je de meeste dingen wel van me vinden. Dus facebook.com/slash Sibum. Ja, ja, dat is het. Het is voor mij T-Sibum. Want er is een of andere Aziatisch meisje die. Uh, oh. die Sibum. Uh, die was heeft. al fan van jou. Die ja, had de claim. Dus ik moet hem, hem een vast. beetje aanpassen, maar dat doe ik graag dus. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus daar kunnen ze jou vinden. Heb je nog uh, optredens uh, staan voor de komende tijd? Uh, nou, de komende tijd nog eventjes niet, eigenlijk. Want ik moet, ik moet nog eventjes. Uh, ik uh, ben nog even bezig met wat studie dingetjes. Ja. En uh, dan hoop ik eigenlijk helemaal los te kunnen gaan als ik uh, afgestudeerd ja. al ben. Leuk. Ja. En uh, worden dat huiskamerconcerten ook of dat soort dingen? Kleine, intieme... Ja, dat, is, dat vind ik altijd wel het om te doen. Dat, dat, dat doe ik dan trouwens nog wel eens een keer wat, als we wat vrienden op bezoek zijn. Uh, ja. en, en, en, en, ik heb nog niet echt uh, uh, zulke optredens of zo gepland. Uh, nee. Oké. Okay. Nou, wie weet. Als er iemand luistert nu die uh, denkt van... De, hey, dat uh, lijkt mij uh, leuk om, uh, om een keertje live in mijn woonkamer te hebben. Nou, ja, ton is dus te vinden met alles met Sibum. C-I-B-U-M. Ja. C -I -B -U -M. Yes. Op Twitter en op de Facebook en op de YouTube. En heb je ook een eigen site of komt die nog? Die komt nog. Kijk. Die, is wel in, uh, die, die wordt gemaakt. Die wordt gemaakt. Nou, ja. kijk aan. Daar kijk ik dan naar uit. Ik wens je ontzettend veel succes met je muzikale carrière. Dank maar je wel. Uh, voor zover we nu hebben kunnen horen, gaat dat helemaal goed komen. Nou, laten we het hopen. Ja, ja. En, en werk ze straks. Ja, dankjewel. Ja. Jij ook nog. Ja, dank je. Ja, ja wij gaan hier nog, uh, nog even verder in de studio. Willem, die is uh, in zo'n hoekje gekropen. Die heeft zijn koptelefoon opgezet en die denkt... Uh, ik zit hier lekker te typen. Ja, zeker. Je kijkt heel vrolijk. Ja, het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Ja, kijk vind ik wel. Dat is heel erg goed. Hey, in de opener van dit uur uh, zei jij heel kort al dat jij uh, bezig was met het tweede boek. Ja. Maar dat jij dat vrijdag gewoon padsboem hop in de brullenbak hebt gegooid. Ja, nou, het gaat niet van het een op het ander moment. Ik heb. Uh... Uh, donderdag was ik bezig met, uh, met een nieuwe versie van het boek. Of ja, ik was een aantal dagen daarvoor uh, begonnen aan een nieuwe versie. Mm -hmm. En ik heb daar heel lang, zat ik daar al. Uh, za ja, liep dat al niet goed of had ik mijn bedenkingen? En, uh, en op een gegeven moment dan gaat er een soort knop op en dan denk je van ja, dit. Dit, wordt wel, dit uh, doet meer hoofdpijn dan dat het iets gaat worden. Ja. En toen heb ik daar een uh, slechte avond over gehad. Een uh, slechte nacht. En uh, s ochtends dacht ik: van ja, het moet nu. Nu moet ik iets uh, vinden. Anders is het, uh, moet ik het gewoon opzij leggen. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb anderhalf jaar aan iets gewerkt. En toen uh, was het uh, voorbij. Anderhalf jaar. Ja, ja. Anderhalf jaar heb ik geloofd dat ik een tweede boek in handen had. Of ja, in handen, maar in, in werking had. Maar. Uh, Waar gaat het boek over? Waar ging het boek ja, over? Het ging, uh, het was, uh, oh. Ja, het steeds, uh, ging. Het was semi-autobiografisch. Het Steeds. Ging over de jongen terug. die naar een centerparks ging? Of. Ja, nee, nee. Het, uh, nee. Nee, het nee. ging over. Uh, uh, ik heb een uh, verstandelijk gehandicapte zus. Ja. En. Uh, en het ging eigenlijk tussen de relatie tussen de, uh, haar broer. Dat ben ja. ik. Ja. En. Uh, en uh, zijn zus. En eigenlijk over. Ik uh, weet dat. Hij heeft haar in, de, in zijn puberteit veel geplaagd en gepest. En. Dat wilde ik verbinden. Ja. Maar ja, uiteindelijk merk je dan dat het autobiografische dat, dat te, te, dicht, te dichtbij is om een verhaal te maken. Ik heb wel hele mooie scènes geschreven, denk ik zelf, of die goed werken, maar het geheel, het verhaal, waar je uiteindelijk toch waar de lezer uiteindelijk ook wat zal blijven hangen. Dat was, ja, dat was te gekunsteld. Dat was te, het drama was er te veel bijgesleept. Denk ja. ik, heel kort omdat het persoonlijk is, zeg maar. Uh, ja, ook. Ja, en omdat het, uh, omdat het zo dichtbij is, wat je hebt meegemaakt, dat je niet, uh, niet uh, heel uh, echt een verhaal met een drama, een conflict, uh, dat uh, ja, is dan moeilijker uh, uh, op te schrijven ofzo, of moeilijker te verzinnen, ja. zeg maar. Maar um, we hebben net uh, mevrouw Van der Wouw gesproken. Die uh, schreef een boek over haar, ook autobiografisch eigenlijk. Um, ze zag dat heel erg als een soort van hulpmiddel... Weet je, om dingen ook in je eigen hoofd een beetje recht te trekken of recht ja. te breien. Is dat voor jou ook zo? werk schrijven voor jou ook zo? Um, ja, niet helemaal. Um, het is voor mij toch... Um... Ik moet er wel meer afstand van hebben of zo. Als ik iets over, over mezelf schrijf, dan moet, moet er wel een bepaalde afstand zijn. Dat het niet. Uh, als het therapeutisch is, dan denk ik niet dat dat goede, goede teksten oplevert. Het moet ook wel. Nee. Het gaat mij ook om de vorm en hoe je het uh, verwerkt, zodat het ook voor een ander interessant is om te lezen en ook voor jezelf. Mm. Want uh, ja, ik schrijf ook wel eens uh, een, een dagboek bij of over mijn gevoelens. En dan, mm -hmm. en dat is het, ja, als ik dat terugleegt te dan. Ja, dat is niet mooi om te lezen of zo. Nee? Maar zo, het is wel goed om te lezen hoe je ja. hebt gedacht. Ja. Maar het is niet dat je denkt dat er moet een boek van komen. Nee, nee, nee, maar, nee. niet voor ja. een grote publiek bestemd. Nee, maar stiekem is het natuurlijk wel zo dat als je, als je bijvoorbeeld over je zus schrijft... Dan, dat dat wel uh, ja, dat, dat je dan wel uh, dingen opeens beter, helderder ziet hoe, mm. uh, uh, hoe, uh, hoe uh, de verhoudingen zijn... en uh, hoe dingen hebben gewerkt in het verleden of... Yeah, hoe het nu werkt. Zeg maar. Is je boek definitief van de plank? Heb je het echt, uh, echt aan de kant gelegd? Of? Ja, voor mijn gevoel wel. En dan is het meestal wel zo, als je er niet meer in gelooft, dan is het. Uh... Maar ik, ik denk wel dat de onderdelen van het, van het verhaal, uh, dat die uh, dat dat nog, uh, dat, dat nog dat ik daar nog iets mee ga doen. Maar dat kan over vijf jaar zijn of zo. Ik denk niet dat ik denk dat ik er uiteindelijk wel iets mee wil gaan doen. Ja. Maar dat ja. Ik, misschien is het ook de tijd er nog niet rijp voor. Misschien ben ik gewoon te jong nog om, uh... dus dan om zo autobiografisch je... bezig te zijn. Ja, of dat, dat er ja. nog dingen moeten gebeuren waardoor ik uh, er op, met meer afstand naar kan kijken of, met, of een andere invalshoek heb. Ja. Dus, uh, ik, ja, ik vind het heel leuk om t, uh, of ik vond het heel leuk om te schrijven, maar ja, toch, uh, het boek wat je voor ogen hebt, dat, dat werd het niet. Dan, nee, dan moet je gewoon. Uh, Eigenlijk op... werd het een beetje te eng. Het kwam allemaal te dichtbij. En uh, ja. Ja, nou, het eng, dat klinkt zo zwaar. Nee, het was ja, meer oké, dat, ja. het, uh, dat het een, uh, ja, een goed leesboek, zeg maar, een goed verhaal, dat het, dat het, niet, uh, dat het niet werd of zo. Nee. Oké. Okay. Ja, dat is een beetje vaag misschien. Maar... Nou ja, ja, ja, ik kan het ergens uh, voorstellen, iets wat je schrijft. Je bent er ook kritisch over natuurlijk. Uh, ja, je ja er zitten heel veel terug, thema's in, te veel zeg maar. Dat het toch te, mm. te veel en dan moet je keuzes maken en dan kan, kun je dat niet. Dan ja. anders. ja. Zou je jouw verhaal kunnen combineren met een deels fictie, zeg maar? Dat je het dan misschien ja, het, het was wel... ook al, Dat was ook wel. Want oh, okay, anders, ja. anders werkt het sowieso niet. Want nee. dan moet ik een heel spannend leven hebben. Ja, ja <lacht> nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik weet kunnen. niet wat je allemaal gedaan hebt natuurlijk vroeger. Maar nee nee, nee, nee. nee, ik heb niet echt zo'n spannend leven heb ik niet. Nee, oké. Okay, dus dus er zit af en toe wat dingen bij verzonnen. Ja. Het volgende boek wat je zou gaan schrijven, zou dat dan ook weer autobiografisch zijn, of stap je er dan even helemaal van af? Ja. Uh, nou, nu is mijn idee, maar. Je ja, bent al wel met een nieuw idee bezig. Ja, ik had, ik heb, ik had nog twee uh, ideeën op de, op de plank liggen die ik wilde uitwerken. En een van die, ja, een van die ideeën is. Uh, of ja, nee, het zijn allebei niet echt autobiografisch. Ik wilde het sowieso anders aan gaan pakken. Oké. Okay. Want uh, ik heb gemerkt dat dit niet. Dat, uh, goede ja ik, Het is ook goed om even een hele andere weg in te slaan, denk ik. Ja. Ja, je gaat ons natuurlijk niet vertellen wat de ideeën zijn. Nee, dat durf ik <laughs> niet. Want uh, ja, straks dat... komt dat boek ineens een uh, maand eerder uh, op de planken te liggen met een andere schrijver, of ben je daar nooit zo bang voor? Oh, oh nee, nee, ja, ja, soms wel. Ja, bijvoorbeeld met mijn gehandicapt zus, dacht ik wel van ja. Stel dat er wordt eh, volgens mij zijn bestaan er niet zoveel romans over. Uh, ja, ze heeft Down syndroom mm -hmm. en. Uh, dus ik dacht ja dan denk je toch soms een beetje van uh, ja als stel dat je net precies er is dus een verhaal vorig jaar was er een uh, kwam er tegelijkertijd kwamen twee romans uit over een vader en een zoon die gingen berg beklimmen ja en uh, ja het zijn net andere boeken maar ik denk niet dat de schrijvers heel blij zijn nee, dat dat nee, allemaal nee, zo nee. dicht Nee, dan zou je balen inderdaad. Ja. Je, nee, nee, nee, mijn idee. Mijn ja. idee. En dan, ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja. lijkt me heel raar, inderdaad. Ja, mensen mogen nog steeds uh, inbellen. Willem, die zit hier nog steeds te typen, namelijk. We zijn bezig met een, uh, het schrijven van een boek. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar de boeken die u gelezen heeft. Dus u hoeft helemaal niet te schrijven. Misschien luistert u wel en denkt u: schrijven? Schrijven? Nou, uh, voor mij niet. Nee, ik lees gewoon lekker een boek. Nou, dat kan dus ook. U mag namelijk gewoon bellen met uh, ja, uw favoriete titel, uw favoriete schrijver. En uh, ja, laat het ons vooral weten. Een boek wat u misschien ontzettend geïnspireerd heeft. Een boek uh, wat u las en dacht... nou, na het aanleiding van dit boek ga ik toch anders uh, mijn leven in. Of uh, misschien gewoon een, een leuke aanrader qua boeken. Het mag allemaal. U kunt bellen. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Dus 0800-1121. En daar mag u naartoe bellen. Uw favoriete boek, uw favoriete schrijver, uw favoriete verhaal. Ik wil het allemaal weten. Maar eerst muziek. Mike and the Mechanics, ja, Over My Shoulder. Ook een leuke titel voor een boek. Zou je zomaar kunnen boeken, daar gaat het namelijk vannacht over. Mevrouw Jasper, goeienacht. Ja, ja. Uh, ik, mevrouw uh, Jasper, ben ik, en ik ben 93, en ik ben het uh, Okay. Uh, yeah. Dat wil zeggen niet blind, ge, niet blind ge, uh, van mijn leven, maar de laatste zes jaar yeah. door macula degeneratie. Ach, en kijk. ik merk dat meer, meer mensen om me heen van mijn leeftijd problemen krijgen met lezen. Mm -hmm. En uh, ik kreeg dat ook al, al vijf, zes jaar geleden. En uh, toen heb ik dus zelf contact opgenomen met uh, Bartiméus... Yeah. De stichting hè, voor klinist uh, ja, en binnen. Ja. En op die manier ben ik dus gekomen aan een leesapparaat. En aan de bibliotheek voor um, in Den Haag is die bibliotheek voor mensen die dus op de een of andere manier niet gewoon kunnen lezen. En ik krijg dus steeds nu CD'tjes toegestuurd. Ja. Uh, ik kan aanvragen wat ik wil want er zijn, ze hebben duizenden boeken daar yeah. en uh, uh, ik krijg ze natuurlijk wat ik wens, maar langzamerhand weten ze natuurlijk ook je smaak een beetje, yeah. dus je kan het ook een beetje laten lopen. Ik uh, haal bijvoorbeeld echt van uh, uh, historische romans, uh, maar ook wel van goede familieromans en yeah. Ja, en alles natuurlijk door. Maar het vervelend vind ik... dat ik ben natuurlijk jaren bij de oogarts gekomen... Ja. en dat je daar over deze mogelijkheden niets hoort. Nee, dat, dat de luisterboeken hè, bedoelt u dan? De luisterboeken, ja. Ja. En, ja. Het is wel een supermooi initiatief natuurlijk. Het is fantastisch... En ik heb ook wel mensen gehoord die dan zeggen... oh, dat is niks voor mij en daar kan ik niet naar luisteren. Ja. Maar dan denk je, wat een onzin. Je hebt de keuze ja. of geen boek meer lezen hè, of luisteren. Ja. Dus uh, ga er maar aan wennen. Ja, zeker. Ja, ik vind het heel erg prettig juist als iemand mij gewoon iets vertelt. Ja? Als iemand ja. een mooie stem heeft en die leest dat gewoon ja. voor... dan kan ik gewoon zitten en... Ja. Ja. De plaatjes soms... die komen vanzelf in je hoofd. Dus dan heb je ja. daar uh, ja. Ja. ja. en soms moet je aan een stem even wennen. Ja, maar als ze, ja. als ze doorpraten, dan uh, is het eigenlijk meestal, dan vergeet je uh, het vreemde van de stem, zal ik maar zeggen. En dan ja. uh, eh, en dan, dan boeit je boekje natuurlijk. Ja. Ik wou er eigenlijk even voor pleiten... dat mensen die in, in de omstandigheden zitten of leven zoals ik... Ja. Die, die blind geworden zijn. Want dat is het punt natuurlijk. Als je, als je blind bent... Al je leven lang of al langer mm -hmm. dan, uh, nou dan weet je al deze mogelijkheden natuurlijk wel. Maar als je blind geworden bent, dan uh, ja. op, op latere leeftijd. Dan, dan moet je dat nog ontdekken eigenlijk, ja? Ja, dan moet je dat gewoon ontdekken. Nou, ik Inderdaad. vind het een fantastische tip. Ik ben blij dat ja. u hier even over belt, mevrouw Jasper. Okay. Luisterboeken voor iedereen die dus niet zelf kan lezen. Luisterboeken ja. in allemaal verschillende soorten en maten. Uh, alles het genre, wat je maar ja. Echt, ze zelfs, Ze hebben zelfs cursussen en, en ja, studieboeken, alles. Alles, hè? Uh, en wat was maar... nou uw favoriete boek? Uh, nou, dat kan ik nou niet helemaal zeggen. Het zijn, zijn boeken, de boeken van, van uh, Olivier Landel, vind ik geweldig om te lezen. En. Uh, Jacoba heb ik met veel vreugde gelezen en ja, zo zijn er wel meer. En wat ja, voor genre is dat? Wat zegt u? Welk genre is dat? Dat is een historische roman, de Jacoba. Oké, okay. leuk. Oh. En daar werd de lijn ineens slecht. Helaas. Nou ja, dat kan zomaar gebeuren. Mevrouw Jasper had een heel goed punt, dus ik ben blij dat de lijn er nu net pas uitviel. Wat mevrouw Jasper zei, mensen die dus niet zelf kunnen lezen, die kunnen naar een luisterboek overstappen. Willem, is jouw boek ook al op uh, luisterboek beschikbaar? Nee, helaas nog niet. Nee? Wel een uh, e book maar... Ja, wel een e-book, e nog lacht, geen laatste boek. boek. Nou, je, je het is ook een, een variant uh, van het boek. ja, ja, ja. Nee, Je hebt een prettige stem, dus wie weet moet je Park gewoon zelf gaan inspreken. Ja, nou, dankjewel. Je ja. eigen verhalen voorlezen. Ja. Lijkt je dat wel toch? Uh, ja, op zich wel. Het lijkt me een enorme klus om dat helemaal... Uh, ja. het, volgens mij gaat lezen ook als je het gewoon leest... dat dat sneller dan dat je het echt hard op... Uh, ja, gewoon in tijd, zeg maar. Ja. ja, lees je veel sneller, ja. ja, dan heb je ineens zo'n zin... Uh, misschien moet het even testen. Hoofdstuk 15. is heel kort. Durf je het aan? Ja. Gaan we nu een stukje... Speciaal voor mevrouw Jasper doen we dit. Een stukje uit het boek van Willem Klaassen. Park heet het boek. Ja. En hij draagt het zelf voor. Snachts dacht ik dat er werd ingebroken. Ik was bang dat ze wapens bij zich hadden en bleef stil op bed liggen. Ik luisterde. Het duurde lang. Tot ik in de gaten kreeg dat het de regen was die via het ventila ventilatierooster binnen probeerde te komen. Ja, ventilatierooster, dat... Uh, ja, dat was nog even een lastige... Dat is, uh, <laughs> ja. Maar het is ook diep in de nacht, hè? Ja, ja, ja, het is kwart voor vijf. Ik kan het je niet, uh, niet aanrekenen, dit. Maar, uh, nou ja, wie weet. Maar, ja, nou, speciaal was dit voor mevrouw Jasper. Ik hoop dat ze, het, uh, dat ze dat fijn vond. Ik heb ook nog Theo van Selim aan de telefoon. Goedenacht. Goedemorgen met Theo van Zellen met Amstelveen. Hallo, het is al bijna goedemorgen, he, inderdaad. Ja, ja, waarom? Het, ja. Wordt, uh, het wordt ochtend. Ja, dat ik is ook kan zo. zeggen dat ik de afgelopen winter meegedaan heb met een project uh, Levensboeken. Levensboeken bestaan al enige jaren in Nederland, waarin mensen dus hun levensverhaal opschrijven, al dan niet met behulp van iemand anders. En dit was een speciaal project, dat ging uit van de stichting Oud Roze. Dat schrijft levensverhalen op van um, oudere homo's. Oké. Okay. Het gaat met name om mensen, in dit geval die geen kinderen en dus ook geen kleinkinderen nalaten... Mm -hmm. Het is een project in samenwerking met de bibliotheek in Amsterdam. Die wil graag deze verhalen in een assortiment opnemen. Ja. Want als deze mensen sterven, ja, dan is een hele levensgeschiedenis is dan soms verloren. Ja, en uw uh, verhaal is opgeschreven? Ja, men, heeft, twintig, ja. men uh, heeft oproepen gedaan, heeft er twintig mensen uitgekozen. en Ik was een van de twintig die hun levensverhaal mochten laten opschrijven. En er werden twintig biografen bij gezocht ja. bij deze mensen. En dat wordt in juni wordt dat dus uh, feestelijk uh, uitgegeven, zal ik maar zeggen, gepubliceerd. Hoewel ja. het niet in de boekhandel verkrijgbaar is, maar het is wel in de bibliotheek daarin zagen en zo. Ja. Dus ik heb dat erg um, prettig gevonden om een levensverhaal, ik ben bijna 70... Ja, om dat dus, toch op uh, papier te hebben. Ja, om dat te ja. laten opschrijven. Nou, dat is dus ook nog een idee. Dus ja. als je zelf niet kunt schrijven, laat ja. het iemand anders schrijven. Ja, dat klopt. En er zijn ook commerciële organisaties die levensboeken voor mensen schrijven. Ja, die dus gewoon dat... een biografie schrijven ja, he, voor ja, mensen. Ja, ja, dat klopt, ja. ja. Het, uh, het wordt steeds vaker gedaan, moet ik zeggen, hoor. Het is niet nieuw, dit, dit soort projecten. Nee. Maar ik heb dat erg uh, prettig gevonden als een soort, uh, ja, uh, nu, nu staat mijn leven op papier en uh, ja, dat, dat, uh, dat doet je goed, zal ik maar zeggen. ja. Heel fijn. Nou, Theo, ik, ik dank je voor het verhaal. Goed ja. om te weten, goed om te horen. Fijn. Ja, bedankt. Oké, okay. goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Ja, mevrouw Jasper, die belde gelukkig nog eventjes terug. Want ze had ook nog een tip voor alle mensen die dus uh, die boeken wouden hebben. Neem contact op met de Stichting Bartimeus. Want zij weten daar alles over. Luisterboeken en dat soort dingen. Ja, ik uh, kijk toch weer even naar Willem. Ja. De klok zegt tien voor vijf. Ja, dan wordt het tijd, hè? Ja, ik weet het niet. Hoe ver is het met je verhaal? Ja, ik heb het net af, volgens mij. Je hebt het echt net af? Ja. Hoe lang is het geworden? Het is uh, iets meer dan een pagina, maar echt twee regels meer. Twee regels meer dan een pagina? Ja, drie. Twee, ja. ja. Ik ben heel erg benieuwd. Durf je het aan? Is er. Wel, ik weet even, hoe heb je dit gedaan? Wat, wat onthield je van een gesprek en wat is er nou verwerkt in jouw uh, in je uh, verhaal? Want nou, we hebben natuurlijk veel mensen gesproken. Mensen hadden ja. zelf allerlei thema's. En uh, daar is dit boek een beetje op geïnspireerd. Hè? Voor mensen die net inhaken. Ja. Willem heeft live een boek geschreven. Ja, ik heb, uh, een, ik heb de laptop openstaan. En ik heb eigenlijk uh, geluisterd naar uh, details die mensen vertelden. En uh, ook mijn eigen... Uh, ja, ik had een eigen insteek van tevoren uh, bedacht. Of een, ja, een, een element. Mm -hmm. En, uh, maar wat, ik, uh, wat de mensen vertelden, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En daar heb ik mee het verhaal uh, verteld. Zo heette de hoofdpersoon Maike En ik geloof dat de eerste beller ja. die begon over een Maike. Ja, die was mooi verliefd op ja, een Maike. Ja, dat was de droomvrouw inderdaad. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Dus, en er komt ook een Ton in voor. Ook een Ton? De, de single songwriter. Ja, ja, we hebben ook nog een beller gehad. Die heet ook Ton. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Ik zit alleen met de titel. Die, is, die had ik dus, dit is de nacht, maar het is daar ja, past dan niet helemaal bij. Dus dat past dan weer bij uh, de mevrouw die uh, niet blij was met haar uh, Ja, brood, ik wil net zeggen, wat, ja want ook daar hebben we het over gehad. Nou ja, het, het is nu al een verhaal van de nacht. Het is uh, nu al samenvattend wat deze nacht inhield. Ja. Maar ik uh, ben heel erg benieuwd. Ik geef het podium aan jou. Het ja. nieuwe boek wellicht uh, van uh, Willem Klaassen is uh, misschien wel vannacht geschreven. Althans, misschien de inleiding of ja. een klein stukje daarvan. Ja. Give it away. Oké. Okay. Nou, Ik heb niet echt een titel dus, maar daar komt ie. <tie> het zijn verschillende deeltjes, dus je, er zitten wat sprongetjes in. Maar dat komt wel goed. Maaike zat op een bankje op het plein en zag een klein meisje op een fietsje. Het meisje reed langzaam in cirkels over het plein... en keek naar de mensen met een blik van... ik begrijp jullie allemaal. Ze dacht terug, Maaike, aan haar vakantie in de Pyreneeën. Aan het Terra Nova Hotel, de roman Het oneindige verhaal dat ze daar las. Thuis zette ze haar voicemail aan. Het was Tom. Morgen is het juiste moment om te beginnen, dacht Maike. Maikes vader was op de koffie geweest. Hij moest elke keer weer wennen aan het kleine appartement. Hij vertelde over de koeien thuis. Een koe die moest kalven. Een moeizame bevalling. Het kalf redde het niet. Uiteindelijk viel hij stil, keek haar kamer rond. Zijn blik bleef hangen bij de grote boekenkast. Veel boeken, mompelde hij. In de douche, dacht Maike mijn tante is een heks. Denk buiten de lijntjes, buiten de lijntjes. Ton zei op de voicemail, het roer kan nog zes keer om. Ze stapte uit de douche, draaide vijf rondjes in haar nakie... en sloeg een handdoek om haar middel. Minder streng zijn, dat had Ton ook gezegd. De Pyreneeën, het gevoel dat ze daar had... dat moest ze terugzien te krijgen. Ze had een kroeg nodig, een kroeg die tot laat open zou blijven. Niet zoals in Zwolle. Mensen observeren en daarna dansen. Mike had haar vader aangemoedigd. Dit boek gaat over een boer. Ze haalde de roman uit de kast en gaf het hem. Hij weegde het in zijn hand als een appel en bekeek toen het omslag. Bakker, las hij er hart op. En dat gaat over een boer? Ze had verwacht dat hij het door zou bladeren, maar hij gaf het aan haar terug. Hij ging voor de kast staan en las meer schrijversnamen voor. Klaus, Cooperus, Elschot, Marsman. Hij haalde zijn schouders op, nam een laatste slok van de koffie... De koeien wachten, zei hij. Ze maakte het zesde rondje... en dat gedicht van Ostaaie kwam in haar op. Dag visserke vis, dag vis, dag lieve vis. Ik moet schrijven, dacht ze. Alles is gevaarlijk, dit ook, maar juist daarom. Het is tijd om te gaan zitten. Papier en pen en dan de letters op papier. Zaadsmokkel in de hondenfokkerij. Herinneringen van een Abraham. Een leesontbijt op school, alles kan. Maar ze wist heel goed waar het over ging. Ton had het nog een keer gezegd op de voicemail. Haar vader. Zij was dat kleine meisje op de fiets die cirkels reed op het plein. Zij begreep het allemaal. Een dag na haar boekpresentatie, een zonnige dag. Ze ging lunchen met haar vader. Ze liepen, uh, ze liepen door de binnenstad van Zwolle. Haar vader wees naar een balkon. Kijk, die is aan het lezen, zei hij. Een vrouw zat in de zon met een boek in haar hand. Goeroe, van Elvie Tromp, zag ze. Heb je dat gehoord, begon hij tegen Maaike. Hij sprak ineens met luide stem. Dat boek van Maaike Fleuren, dat is echt een geweldig boek. Herinneringen van een klein kind. Ik heb het net uit. Even verderop fluisterde hij. Dat was goed voor de boekverkoop. Niets beter dan mond-tot-mond -mond reclame. Dat was... <lacht> Het is leuk. Ja. Het is een, het is een, uh, een, een verhaal met ouders, maar dat is natuurlijk ook wel wat ja. we aan de telefoon hebben gehad vannacht natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Ja, ik weet dus niet hoe dat... Want er zitten wat witregels tussen, want er zijn steeds stukjes. Mm -hmm. Je hebt maar die vader die op bezoek is en daartussen heb je de een, uh, Maaike die uh, ja, aan het uh, denken is waar het boek over moet gaan. Ja, maar, uh. Nou, er zit van elke beller wel een verhaal ja, in inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Leuk. Ja, dat is wel leuk dat het gelukt is. Zou je het kunnen gebruiken ooit? Uh, ja, wie weet. Ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen. Misschien als ik het morgen teruglees, dan kan ik dat... Uh, <laughs> ja, precies. Dat, dat je er inspiratie uit haalt en denkt... hé, dit is het, dit is ja, het. Ja. ja, voor iedereen die nu vannacht gebeld heeft en die denkt... oh, dat verhaal, er zit een regel van mij in of ik herken iets. Nou ja, dat kan natuurlijk. U kunt het morgen uh, helemaal uh, teruglezen. Het komt namelijk te staan op eo.nl slash ditisdenacht. Als Willem het daar natuurlijk ook mee eens is. Ja. Ja, nou, gelukkig. Dan komt het dus op eo.nl slash dit is de nacht te staan. Dan kunt u het op uw gemak nog eventjes teruglezen. Ik vind het een, een grappig verhaal geworden. Ik vind het okay. leuk. Ik zat geboeid te luisteren in ieder geval. Nou, heel goed. Ja. Mooi. Nou, dus ik hoop ook iedereen die uh, ingebeld heeft, dat hij zichzelf daar uh, ja, toch enigszins in herkent. En er ergens een stukje in vindt. En uh, nou ja, dank in ieder geval voor je tips. Ja. Uh, hoe schrijf ik een boek? Waar vind ik de inspiratie? Uh, al dat soort dingen. Hoe ga ik het uitgeven? We hebben het allemaal geleerd deze nacht. Ja, ja. En uh, ja, ik wens jou heel erg veel succes met een, uh, een nieuw boek. Ja, dankjewel. Durf je al ergens een uh, tijdsperiode te zeggen wanneer er een nieuw boek is? Mm, nou, het vroegst is volgend jaar <laughs> eind. Uh, volgend jaar, denk mm. ik, omdat ik nu helemaal opnieuw moet beginnen. En dan het ja. kan het natuurlijk sneller gaan, omdat ik wel het idee al langer heb. Ja. En het denkproces is vaak ja, dat is ook niet te onderschatten, zeg maar. Want je moet, het, je moet toch wel wat uh, bedacht hebben om, om aan de slag te kunnen. Maar ja ik durf dat niet te zeggen wat het gaat worden. Nee. <laughs> nou ja, voor iedereen die niet kan wachten, er ligt nu een boek in de winkels. Uh, Willem Klaassen is de schrijver en het heet Park. Waar is het te koop? Waar kunnen mensen het vinden? Uh, ja, het ligt in de boekhandel en uh, bij bol.com bijvoorbeeld. En uh, ja, gewoon internet. Uh, ja. Overal. overal. En, het, en ik heb een website, modderenleim.nl, en daar kun, je het, uh, daar kun je meer informatie over het boek vinden. En ook wat korte stukjes van mij. Oké, okay. en het is wel handig om te weten dat Willem uiteraard met dubbel L is, maar Klaassen met dubbel S. Ja, dat en is een wel C. fijn. En een C, inderdaad. Ja. ja, Klaassen met een C en een dubbel S. En als je daar op googelt, dan uh, ga je on, uh, ja, ongetwijfeld tot dat uh, boek vinden. Park. ik. Uh, ja, het is semi-autobiografisch. Ja. Dus als je Willem ook ongetwijfeld beter wilt leren kennen, dan kun je het dus ook lezen. Ja, ja inderdaad. Dan ja. zijn we weer een stukje dichter bij wie jij bent. Ja. Ik uh, wens je heel veel succes. Uh, ja, zometeen nog één uurtje van Dit is de Nacht. En dan wordt het weer ochtend. In dat uurtje gaan we bellen met uh, Cameroen. Daar zit onze focus op de wereldgast. En die gaat ons vertellen wat daar precies gaat gebeuren. En de focus van de dag wordt een tentoonstelling... die wordt gehouden in Paleis Het Lo. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga bellen met iemand die daar alles vanaf weet. En uh, nou ben ik niet de grootste fan van het Koningshuis. Ik vind ze heel erg leuk, daar iets van. Ik ben helemaal niet anti. Maar ik vind de dingen die daar staan vanaf morgen, nou, die vind ik wel leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb wel een paar uh, leuke vraagjes voor hem klaarstaan. Dus blijf zeker luisteren. Tot zes uur is dit. Dit is de nacht. Maar zometeen eerst het nieuws van 5 uur.